Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar zonnige perioden. Het wordt 23 graden aan zee, tot 28 in het zuidoosten. Vanavond vanuit het zuidwesten enkele stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst zon, maar al snel bewolkt en opnieuw buien. En het wordt dan met 21 graden een stuk minder warm. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht... na de bestorming van de Israëlische ambassade. Vannacht werd de ambassade aangevallen door demonstranten. De ambassadeur en het personeel zijn erop geëvacueerd uit Egypte. De oproerpolitie greep laat in, pas nadat een aantal demonstranten was gelukt... om het gebouw binnen te dringen. Bij de rellen raakten meer dan 400 mensen gewond. midden oosten correspondent Sander van Hoorn, 400 gewonden. Ja, hoe kon dit dan zo uit de hand lopen, Sander? Um, ik denk dat het ermee te maken heeft dat de politie die uh, vanaf het begin eigenlijk aanwezig was, pas heel laat heeft uh, ingegrepen. De demonstranten. Die konden bijvoorbeeld een muur die uh, sinds de vorige bestorming van de ambassade om het gebouw heen gezet was, konden ze voor een deel afbreken. Uh, iemand is weer naar boven geklommen, net als vorige keer, om daar de Israëlische vlag naar beneden te halen. En pas toen ze het gebouw daadwerkelijk uh, binnengingen, de consulaire afdeling van het gebouw, pas toen heeft de politie uh, ingegrepen. Ja. En vanaf dat moment is er uh, ook gewoon gevochten met de politie en konden er dus veel gronden vallen. En wat zegt Israël? Ze zeggen dat dit een schending van alles is wat diplomatiek normaal is. En je kunt je ook wel voorstellen, hè, als je diplomatieke betrekkingen met elkaar hebt, een vrede, ja dan is het beschermen van de ambassade en van de ambassadeur en zijn familie ongeveer het minimale wat je moet doen. Ze nemen dit dus hoog op, in de wetenschap ook, dat ze verder niet zo heel veel kunnen. Egypte is een belangrijk land, een land waar ze vrede en vriendschap mee willen blijven houden. De bal ligt op dit moment bij Egypte. Daar zijn de veranderingen. daar uh, ...is het afwachten wat uh, men precies wil. En Israël zal dit toch op een of andere manier moeten slikken. Dus verontrusting, ja, grote zorg, zeer zeker. Maar acties, ik verwacht het niet. Ja, je zei net al, Egyptische politie, hè, die greep laat in. Uh, waarom, waarom deden ze dat? Waarom grepen ze niet eerder in? Egyptische politie, Egyptische le legerleiding op dit moment... ...is aan het uh, balanceren. Kijk, die uh, vrede met Israël, dat wordt door de demonstranten gezien als ja, iets uit het verleden, een oneerlijke vrede. Egypte uh, levert Israël goedkoop aardgas, helpt met de onderdrukking van de Palestijnen. Uh, dat is wat de gemiddelde Egyptenaar denkt en dat willen ze dus aanpakken. Dat is niet gezegd dat ze meteen oorlog of het opzeggen van het vredesverdrag willen, maar ze willen in elk geval een eerlijker vrede met Israël. En ze willen dat de lege dat voor ze gaat doen. En zolang dat niet gebeurt, zul je dus zien dat er de demonstraties zijn. Nou, die legerleiding... Die, uh, de huidige machthebbers dus in Egypte die luisteren wel degelijk naar die demonstranten. En ze zullen dus iets moeten, tegelijkertijd willen ze Israël niet voor het hoofd stoten. Het is dus dat balanceren wat je de hele tijd ziet en wat dus zelfs vannacht tot dit soort uh, incidenten kan leiden. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn.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 De Rotterdamse partyschip waar de afgelopen nacht de brand uitbrak is volledig verwoest. Het was een van de grootste partyboten van Europa. Er konden bijna 1.800 mensen een feestje opvieren. Vanochtend rond 9 uur had de brand weer het vuur onder controle, zegt burgemeester Abootaleb van Rotterdam. Uh, gelukkig zijn er geen persoonlijke on ongelukken gebeurd. Er was ook niemand aan, uh, aan boord. De Brand is zo rond half drie dacht ik. Kreeg gesignaleerd, uh, in de ochtend. En uh, ja, bewondering voor de brandweerlid uh, en de technieken die zitten op pas om het hier allemaal uh, in orde te krijgen.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 Strijders van de overgangsraad in Libië... zijn begonnen aan de inval van de woestijnstad Beni Walid. In die stad zitten qaddafi getrouwen die felle weerstand bieden. Het is dagenlang onderhandeld over een overgave zonder resultaat. Vrijwel heel Libië is nu in handen van militairen van de nieuwe overheid. Alleen Beni Walid en Sirte die bieden nog tegenstand. De Nederlandse Libiaar Ahmed de die wil de laatste fase van de revolutie zelf meemaken. Na weken wachten vertrok hij vanochtend richting Tripoli. Matthijs van der Wiel die volgde hem. Wat heeft u bij zich? Wat neemt u mee? Uh, niks speciaals hoor. Een paar dingen voor kinderen, maar voor de rest niet. Eten en drinken, dat is er allemaal wel inmiddels in Tripoli. Ja, ja, ja. Dit is, dit is in begin het begin was dat moeilijk. heel moeilijk, hè? Het was heel moeilijk. Niet alleen moeilijk, maar toch. Die mensen waren blij. Ja. zegt iedereen, als ik bel, zeg, ja, we hebben veel dingen, we missen veel dingen, maar we zijn blij, we zijn vrij nu. Ja. U dat heeft geen noodrandzoenen bij zich? Nee, nee, nee, nee twee kleine tassen mee. Zijn zoon rijdt hem naar Schiphol. Hij gaat terug naar Libië, naar een ander Libië, naar een bevrijd land... om de revolutie mee te vieren, maar ook om te kijken... hoe hij de overgangsregering kan helpen. Er zijn weerplannen van andere mensen. Ik heb contact met een heleboel mensen, inclusief political parties. Precies weet ik niet. Ik moet eerst met die mensen praten... en zien wat we kunnen doen... En dan natuurlijk om, om, om, om, om gezellig met die mensen de vrijheid te voelen... en te plaatsen wat ik, ik wilde altijd zien. Feitelijk, ik wilde een van de eerste die naar Bablazië gaat. Ja. Dan ga ik ook daar kijken, hoe die, hoe die dictator daar De paleizen heeft. van Gaddafi Ja, want ze zijn allemaal onder de grond, kan ik zeggen. <laughs> Alles. Hij woont, in een, zegt hij, in een tent. Maar als je ziet wat hij heeft onder de grond, dan zijn paleisen. paleizen... Ja. U heeft het idee dat u ze kunt helpen, al weet u niet precies hoe. Ja, ja, ja. Zeker, ja. ja. Dat ben ik zeker, ja. Of gaat u voor het feest? Ook, natuurlijk, ook voor het feest. Ja. Ja, maar het feest is niet één dag of één uur. Nee, maar op dat het, het echt... moment dat Gaddafi echt het land ontvlucht is of gepakt wordt... Dat zou ook. Dat zijn dan ook wilt u bij feest. zijn, dat moment? Ja, ook, ja. Ik heb veel gemist, moet ik zeggen. En nu het is uh, het is tijd dat ik, uh, ik doe mee. Gaat u ook vechten, als het moet? Als het moet wel. Je, je weet het, alle Libiërs, we zijn getraind... Dat was het systeem. Je doet één maand per jaar training. En zo. Ja, dus dat U weet hoe de wapens werken. Ik weet hoe dat werkt, ja. Maar ik hoop van niet natuurlijk. Maar als het moet, dan moet het. Een hele goede reis. Dank je wel. Ja, veel plezier daar. Dank. Een verslag van Matthijs van der Wiel. De aanslagen op verschillende vestigingen van Ikea... zijn waarschijnlijk gepleegd door één en dezelfde persoon. Europol denkt dat een man tussen de 35 en 45 jaar oud... ervoor verantwoordelijk is... Volgens de Europese politieorganisatie is de man met donker haar en een zonnebril gefilmd in Eindhoven en Gent. En ook hebben verschillende getuigen verklaringen afgelegd die wijzen op één dader. Afgelopen maanden zijn bommetjes ontploft bij IKEA's in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. En in Praag, in Tsjechië, werd een bommetje onschadelijk gemaakt. Schade was aanzienlijk en een paar mensen raakten licht gewond. En volgens Europol hadden de explosies ook mensen kunnen doden. In Rotterdam begint een proef met gezichtsherkenning in de tram. Op één tramlijn zijn in alle wagons camera's opgehangen. En die zijn bedoeld om reizigers met een OV-verbod te weren. Als iemand met een verbod de tram instapt, krijgt de trambestuurder een seintje. Hij doet vervolgens nog wel controleren wie de overtreder is. Want aan de gezichtskenmerken in de computer van de camera... zijn geen namen van overtreders gekoppeld. Het is voor het eerst in Nederland dat zulke camera's... in het openbaar vervoer gebruikt worden. En de proef in Rotterdam duurt een jaar. KLM open. In Hilversum hebben de golfers twee van de vier rondes afgewerkt. Ragnar Niemeyer, wie gaat er aan de leiding? Het tijd ook, hè? Er zat allemaal ja. wat vertraging in vanwege de weersomstandigheden, natuurlijk. Um, Simon Dyson staat hier aan e in zijn eentje bovenaan. Hij heeft een rondje van 66 gemaakt. De par staat op 70, brengt hem op een totaal van 9 slagen onder het baangemiddelde. Daarin heeft hij een slagvoorsprong op een Duitse, Marcel Siem, die het ook goed gedaan heeft. En we zien hun vandaag als laatste de baan ingaan. Het lijkt allemaal weer goed te komen met het wedstrijdschema. Om 14.20 gaan de leiders in de wedstrijd Dyson, uh, Marcel Siem... En ook nog Kapoor. Zij gaan beginnen aan hun derde van de vier rondes. En hoe doen de Nederlanders het? Ja, boven verwachting. Dat mag je toch zeggen. Want er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maar liefst. Die door zijn naar het weekend, dat is volgens mij nog nooit vertoond. Uh, zijn er dan ook nog winstkansen, is even de vraag. Nou, wie weet. Robert-Jan Derksen staat zes slagen achter, drie onder par. Datzelfde geldt voor een amateur, toch ook opvallend. Dylan Boshart, ze kennen elkaar goed. Uh, hij steunt hem ook, Derksen, deze amateur uit Rotterdam. Ze gaan volgende week samen naar Schotland om daar nog wat te trainen. En nu spelen ze toevalligerwijs hier samen nog twee amateurs. Daan Huizing en Robin Kind. En Joost Luiten heeft zich er als profspeler bij die acht nog op het laatste moment bijgevoegd op de 18e had hij nog een birdie nodig. Eenslag slag daaronder het baaggemiddelde. om erbij te komen. Dat is gelukt. Dus acht Nederlanders in het weekend. Dat is mooi. Grote namen zoals bijvoorbeeld Keimer en Oosthuizen kunnen naar huis. Die hebben het hier niet waargemaakt. Maar wat betreft de Nederlanders is er in ieder geval genoeg te zien. En laten we hopen dat dan met name Robert-Jan Derksen zich nog kan mengen in de strijd om de prijzen. Dat zou mooi zijn. Graag naar Rachner Niemeyer. Dank je wel. Wielrennen, want Philippe Gilbert is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij neemt de koppositie van de World Tour Ranglijst over van Tour de France-winnaar Cadel Evans. Gilbert die won gisteren in Canada de Grand Prix van Quebec. En eh, Robert Geesing, die weer daar trouwens tweede. Verkeersinformatie ja. bij de AWB René Passet. Met een korte file op de A2 en Bos naar Utrecht. Tussen knap het Everdingen en Vianen. Twee kilometer vanwege werkzaamheden daar. De provinciale weg N348, de weg Zutphen naar Arnhem, die is dicht na een ongeluk tussen Doesburg en de Steeg. En gaat u naar Antwerpen, rijd dan niet via de Belgische 119... want het staat daar behoorlijk vast tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. 10 kilometer, dat heeft te maken met werkzaamheden. Het is verstandiger om om te rijden via Bergen op Zoom over de A17, de A58 en de A4. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De politie in Cairo is in verhoogde staat van paraatheid... na de bestorming vannacht van de Israëlische ambassade daar. Irritatie bij Nederlandse ziekenhuizen door de opmerking van Wiegel... dat er te veel ziekenhuizen zijn in Nederland... En een Rotterdams-Spartyschip is volledig verwoest door een brand. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos. Mijn vrouw had borstkanker. Uw gift heeft haar weer een morgen gegeven. Onderzoek werkt. Sta op tegen kanker en geef voor nieuw onderzoek... tijdens de collecteweek van KWF-kankerbestrijding... in de eerste week van september. Iedereen verdient een morgen. KWF-kankerbestrijding.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het speurneuzenprogramma van Radio 1. Morgen is het tien jaar geleden, 11 september. Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Welke gevolgen had de War on Terror die sinds die dag gevoerd werd... voor de Nederlandse rechtsstaat? Welke wetten zijn veranderd? Welke nieuwe wetten werden ingevoerd om het terrorisme te bestrijden? Worden die wetten ook gebruikt? En hoe dan? Willem de Haan en Wil van der Schans gingen op onderzoek uit. Dit is hun verslag. smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people were jumping out the windows. That is echt uh, ongelofelijk. Echt uh, iets wat je leest in een boek of in een film. Het uh, is echt onverstelbaar. Ja, de repressions zullen ongelofelijk groot zijn. Als je daarover begint na te denken, het is eigenlijk een soort van, uh, ja, van nieuwe koude oorlog uh, waar je dus echt over moet gaan nadenken wat je hiermee moet gaan doen. Ik, ik geloof dat vandaag de geschiedenis een uh, totaal andere wending uh, neemt. Ik denk dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. Nee. The whole is exploding right now. You got people running up the street. I don't know what's going on. The whole building just exploded from more. The whole top part. is the type people are running up the street. Een nieuwe koude oorlog. Zo reageert de toenmalig minister van Defensie Frank de Graven op de aanslagen in Amerika op die 11e september. De geschiedenis zal een totaal andere wending nemen. Dat zegt toenmalig VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal. En Jaap de Hoop Scheffer, op dat moment fractieleider van het CDA... voorspelt dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn. En het is dan nog de eerste avond na de aanslagen. Tien jaar later geeft oud-minister Ernst hirsch -Ballin de volgende analyse. Het merkwaardige is dat in de beeldvorming... Bin Laden, Al-Qaeda, succesvoller was dan in de realiteit. Ik bedoel daarmee dat zijn bedoeling was de indruk te wekken... dat hij deze terreurdaden uitvoerde in naam van zijn geloof, in naam van de islam. Dat was een opvatting die door vrijwel alle betekenisvolle leiders... In de islam en het overgrote deel van de moslims in ons land, maar ook daarbuiten is verworpen. En desalniettemin is bij eh, te veel mensen de indruk, gewekt en blijven hangen, dat het toch op een of andere manier iets met de islam te maken heeft. Angst voor de islam en angst voor nieuwe terroristische aanslagen leidden tot nieuwe antiterreurwetgeving in de jaren na 9-11. Juriste Maartje van der Wouden bestudeerde alle wetten... die sinds die dag in Nederland zijn aangenomen. Nou, grofweg zou je kunnen zeggen dat alle maatregelen zijn ingevoerd... met als enige doel om zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk in te kunnen grijpen... op het moment dat er zich een potentieel gevaarlijke situatie zou voordoen in Nederland. Dus zo vroeg mogelijk ingrijpen door politie en justitie. Daarmee kan de vrijheid van de burger in gevaar komen... Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Erik Akerboom. En dan beland je altijd in de discussie over de balans... tussen wetgeving en repressie en vrijheid. Wanneer kun je nou instrumenten inzetten? En uh, schaad je daar niet te veel mee de, uh, de vrijheden van mensen? Sibrand van Hulst, oud-directeur van de inlichtingendienst AIVD... vraagt zich af of al die nieuwe wetgeving wel nodig was... Je moet dus ook heel voorzichtig zijn met wetgeving die misschien in de, in de zorgen van het moment, in de hype van het moment, in een parlement tot stand komt. Of misschien zelfs uh, gesteund of ruim gesteund wordt. Terwijl je op wat middellange en lange termijn moet zeggen, is het echt nodig? Samenleving en politiek raakten in de ban van de angst, zegt terrorisme-expert Bob de Graaf. We hebben in Nederland in de afgelopen tien jaar de situatie gehad van een minister Salom die zei van het is oorlog. In, in 2003 zei minister Donner in een brief aan de Kamer van dit zijn mensen die op de totale vernietiging van het westen uit zijn. Nou, misschien in hun stoutste dromen wel, maar of je dat nou als minister dan ook weer als signaal moet uitvergroten, dat weet ik niet. Angst, aldus de graaf. En daarbij lijken we ook iets te hebben verloren. Dat zegt oudrechter Willem van Bennekom. Wij hebben van onszelf altijd gezegd... wij zijn een nuchter volk, wij Nederlanders. Alleen, het lijkt wel alsof we dat niet meer weten... of we dat in de loop van de tijd een beetje zijn kwijtgeraakt. Argos over antiterrorisme-wetgeving in een bang land. Nederland nam de afgelopen jaren meerdere antiterrorisme-wetten aan. Zoals de wet terroristische misdrijven in 2004, de wet afgeschermde getuigen in 2006 en de wet opsporing en vervolging in 2007. Daarnaast werd in 2005 de algemene identificatieplicht ingevoerd en worden in de strijd tegen het terrorisme meer en meer databestanden aan elkaar gekoppeld. Voor een deel werd die wetgeving van buitenaf opgelegd, zegt Bob de Graaf... hoogleraar inlichting en veiligheidsstudies aan de Universiteit Utrecht en terrorisme-expert. Toen je de aanslagen had gehad in New York en Washington... ontstond er een klimaat waarin de Verenigde Naties en ook de Europese Unie zeiden... ja, maar u moet speciale wetgeving hebben op dit terrein. Dus Nederland kon daar ook niet meer zelfstandig in beslissen... Dat is eigenlijk een, een ontwikkeling die tamelijk geruisloos is gegaan. Maar de Verenigde Naties zijn op het terrein van terrorisme... gaan optreden als een soort wereldwetgever. Ze heeft verteld aan allerlei landen... dit moet je in je wetgeving hebben. Dat zijn ze ook gaan controleren. Hè, speciaal bureau in Wenen om te controleren. Of landen die wetgeving hebben. En eh, inmiddels ook al zover dat ze ook gaan kijken... naar de uitvoeringspraktijk van die, van die wetgeving. Maar Nederland koos daarbij voor een eigen vergaande invulling, zegt de graaf. Nederland heeft eh, met name getamboerd op hun eigen aanpak van terrorisme. Dus dat is de zogeheten brede benadering in Nederland. Waarin men heeft gezegd van... wij willen niet het moment afwachten dat er een aanslag plaatsvindt. Of eh, in het gunstigste geval de avond voordat de aanslag gaat plaatsvinden... iedereen oppakken. Maar wij willen zo vroeg mogelijk in dat traject zitten. Zo vroeg mogelijk in het traject zitten... Zo is in de wet terroristische misdrijven het begrip strafbare voorbereiding verder opgerekt. Jeroen Recour is Kamerlid voor de PvdA, lid van het terrorismeoverleg in de Kamer en oud-rechter. Hij geeft een voorbeeld. De beroemde jurisprudentie gaat over bankovervallers die met bivakmutsen op en geweren naar de bank rennen. En de politie wist dat en die gaat voor de bank staan en die zegt ho, uh, aangehouden. En ze zijn vrijgesproken, want ze hadden het nog niet gepleegd. Basis daarvan is de strafbare voorbereiding in het, straf, het wetboek van het strafrecht gekomen. Ook als je met geweren en bivakmutsen naar de bank loopt... dan heb je een strafbaar feit gepleegd, namelijk een strafbare voorbereiding. Nu bij terrorisme is dat nog een stap verder gegaan. En daar zit mijn zorg. Als je met een groepje mensen bij elkaar zit en je spreekt over terrorisme... je hebt nog niks gedaan, je hebt eigenlijk nog niks concreets voorbereid... dan ben je potentieel als strafbaar. Dat, Hoe toon je dat voornemen aan dan van iemand? Nou, dat kan je bijvoorbeeld aantonen met, met, met afgetapte telefoongesprekken. Of, of misschien schrijf ik wat in mijn dagboek. Of nou ja, dat soort bewijsmiddelen ga je dan naartoe. Jeroen Recour, ruim een jaar Kamerlid voor de PvdA. Ook strafrechtdeskundige Maartje van der Wouden stelt dat vroegtijdige opsporing risicovol is. De vraag is, waar ga je dan op letten? Als je, hoe vroeger je komt in de mogelijkheid om in te kunnen grijpen... hoe meer je moet gaan werken met mogelijke profielen. Je kunt als politiefunctionaris vroeg gaan, gaan, gaan lopen tappen... of gaan observeren of preventief fouilleren. Maar die keuzes die je maakt, die moeten gebaseerd zijn op iets... En als je het moment waarop je kunt ingrijpen steeds vroeger mogelijk gaat maken, dus zonder dat er nog sprake is van een concrete verdenking waarbij je hè, een signalement hebt van een bepaalde verdachte, eh, krijg je dus het gevaar dat je op die manier bepaalde stigmatisering van bevolkingsgroepen eh, in de hand gaat werken. Ja, er zijn de afgelopen vijf jaar wel een aantal opmerkelijke incidenten geweest... waarbij met, met, met veel machtsvertoon invallen zijn gedaan. In de Boegeliestraat in Utrecht bijvoorbeeld... waar een Marokkaans gezin bij nacht en ontbijt werd opgepakt met een hoop geweld... Ja. Uh, bleek niks aan de hand. Er zijn meer van dit soort uh, aanhoudingen en acties geweest. Uh, vorig jaar nog een belwinkel in Rotterdam, waar met veel tamtam Somaliërs werden opgepakt. Was dat nu mogelijk een gevolg van deze wet? Dat er aanwijzingen waren? Mensen zeiden van nou, ga daar eens kijken, daar in die straat in Utrecht enzovoort. Ja, dat... Uh... Het zal zeer zeker een gevolg zijn geweest van deze specifieke antiterrorisme wet. Hè, omdat het bestaan van aanwijzing is gekoppeld aan het kunnen inzetten van bepaalde opsporingsbevoegdheden. En dat is wat er in deze zaken uh, is gebeurd. Hè, die zaken zijn op een gegeven moment, die, die hebben niet eens geleid tot een vervolging. Omdat mensen na een bepaalde periode, nadat uh, nou ze vast hebben gezeten, voor onderzoek weer, weer vrij zijn geraakt, Omdat bleek dat er niks aan de hand was. Nederland, zei Bob de Graaf eerder, koos ervoor om zo vroeg mogelijk informatie te verzamelen over verdachte personen. Maar wat nu als die informatie is verzameld door de geheime dienst, de AIVD? Wanneer moet die dienst het openbaar ministerie inlichten? Oud AIVD-directeur Sibrand van Hulst. Het blijft altijd het spannende moment dat je informatie hebt een netwerk ziet, activiteiten ziet in het netwerk... die duiden op de voorbereiding van een aanslag. Moet je dat nu stoppen? Of kun je wachten totdat je meer informatie hebt... die uiteindelijk kunnen leiden tot een succesvol strafrechtelijk onderzoek? En ik kan me heel goed voorstellen dat je zo nu en dan besluit om het te verstoren. Om over te gaan tot misschien een arrestatie. Te vroeg voor goede bewijsvoering. En op tijd om een aanslag te voorkomen. Dat is het dilemma waar je in zit. Met ingrijpen kun je een mogelijke aanslag voorkomen... maar je hebt dan mogelijk te weinig materiaal... om de verdachte succesvol te vervolgen. Dat is het klassieke dilemma in een rechtsstaat, zegt Van Hulst. Al twee dagen na de aanslagen in Amerika doet zich dat dilemma voor. In Rotterdam houdt de politie vier mannen aan... op basis van AIVD-informatie. Van Hulst over die operatie. Uh, je ziet... Uh, bewegingen waarbij uh, codes worden ontwikkeld, geheime taal wordt ontwikkeld, huizen worden gehuurd, uh, men naar materiaal zoekt. Dus dat zijn allemaal tekenen dat er iets gaande was. En uh, in dit geval ging het vermoedelijk om een voorbereiden van een terroristische uh, aanval in uh, Frankrijk, waarschijnlijk de Amerikaanse ambassade. En uh, dan komt er het moment dat je zoveel informatie hebt dat je, ja, dat je moet, moet ingrijpen. En dat is ook gebeurd op 13, uh, 13 september, inderdaad twee dagen na 9-11. De AIVD geeft haar informatie door aan het Openbaar Ministerie... maar de zaak neemt een opmerkelijke wending. Als de mannen voor de rechtbank staan, gebeurt het volgende. NOS Journaal Rotterdamse rechtbank spreekt verdachten van moslimterrorisme vrij. Dames en heren, goedenavond. Vrijspraak voor de vier moslims die verdacht werden van het beramen van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. De rechters achten het ontoelaatbaar dat justitie de mannen heeft opgepakt... alleen op basis van een tip van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ze werden bij de uitspraak nog bewaakt als terroristen, maar drie kwartier later waren ze vrij. Volgens de rechtbank deugde handelswijze van het openbaar ministerie van geen kant. De voormalige inlichtingendienst, BVD, had het OM op de verdachte attent gemaakt. Het OM aarzelde niet en liet de vier direct arresteren en doorzocht hun huizen. En dat had het OM volgens de rechtbank pas mogen doen na een eigen strafrechtelijk onderzoek. De BVD mag alleen informatie verzamelen en dus had hun onderzoek geen enkele strafrechtelijke betekenis. Een fragment van het NOS-journaal van 18 december 2002. De vier verdachten gaan dus vrij uit. De zaak staat bekend als de zogenaamde Eikzaak. Volgens de rechtbank was de politie dus te snel geweest met de vervolging... en had ze op grond van de AIVD-informatie eerst zelf onderzoek moeten doen. Minister Donner kondigt nog diezelfde dag aan dat hij nieuwe wetgeving wil maken... waarbij ook geheime AIVD-informatie rechtstreeks als bewijs kan meetellen in een strafzaak. Dat zal later de wet afgeschermde getuigen worden. Volgens Kamerlid Jeroen Recoeur is die wet een aantasting van de controleerbaarheid van de rechtspraak. Uitgangspunt in het strafrecht is dat bewijs getoetst kan worden. Door de verdediging, door de officier van justitie. Die wet beschermde getuigen uh, die haalt dat weg. Ja, dat gaat dan om ambtsberichten van de AIVD, waarin bijvoorbeeld staat van die en die persoon. Uh, we hebben informatie van persoon A, B en C dat die mogelijk dat en dat van plan is. Wie A, B en C zijn kunnen we niet zeggen, maar dit is wat we boven tafel hebben. Precies. Uh, en daar staat natuurlijk ook niet in, ABNC staan er nu maar ook niet in hoe ze die informatie hebben, hoe betrouwbaar die informatie is. Ze geven wel een kwalificatie, het is betrouwbaar. Maar wat er achter die kwalificatie zit, dat weten we niet. We laten daarmee los dat het controleerbaar is door de verdediging, door de openbaar uh, officier van justitie en gewoon door de, door de burger. Hè? De, uh, rechtszittingen zijn openbaar. Je moet kunnen controleren of uh, dat goed gebeurt en degelijk. En dat uh, nee. zijn we op dit punt kwijt. Willem van Bennekom was vicepresident van de rechtbank Amsterdam. Hij zegt over de wet afgeschermde getuigen... En nou is het zo dat bij mijn weten er nog geen uitspraken van het Europese Hof zijn... of in zo'n situatie het fundamentele mensenrecht op een eerlijk proces eigenlijk niet geschonden is. Nou, ik zou heel benieuwd zijn wat de mensenrechters in Straatsburg wat die van zo'n casus vinden. En het zou mij niet verbazen als ze daarvan zeggen nee, dat gaat te ver... Zelfs oud-AIVD-directeur van Hulst... gaat de wet afgeschermde getuigen te ver. Volgens hem was de les van de Eikzaak niet... dat er nieuwe wetgeving moest komen... maar dat de Veiligheidsdienst en het Openbaar Ministerie... hun werk beter op elkaar moeten afstemmen. Wij hebben geleerd, samen met politie en justitie... om een vorm te vinden waarin op enig moment... en eerder dan dat we vroeger deden... de politie te informeren op dat zij zelf hun eigen onderzoek kunnen opstarten. En als het ware sneller langs zij kunnen komen. En daarmee wel, volgens de normen van strafrecht... Een, een, strafbaar, een, een, een strafproces te starten. Er kwam veel kritiek op de wet afgeschermde getuigen. Kritiek dat er een rechtsvrije ruimte ontstaat... waarbij geheim bewijs voortaan mee kan spelen... in de veroordeling van mensen. Die kritiek wordt onderschreven door oud-AIVD-directeur Van Hulst. Ik, ik vind dat je dat buitengewoon serieus moet nemen...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 Is het echt nodig? Hebben we het nodig? Het mislukken van de Eikzaak leidde dus tot nieuwe wetgeving. Datzelfde gebeurde ook na een andere mislukte strafzaak in de zomer van 2003. NOS Journaal een verpletterende nederlaag voor het Openbaar Ministerie. In het terrorismeproces in Rotterdam zijn alle twaalf moslims vrijgesproken... van de beschuldiging dat ze Al-Qaeda of de Taliban in Afghanistan wilden helpen. Er waren slechts twee milde veroordelingen voor het bezit van valse paspoorten. Volgens de rechtbank heeft justitie zelfs onzorgvuldig werk geleverd... wat als zorgwekkend wordt omschreven. Een fragment van het NWS-journaal van 5 juni 2003. Deze keer ging het om de vrijspraak van twaalf mannen die anderen zouden hebben geronseld voor de gewapende strijd. Maar volgens de rechtbank was er geen sprake van samenhangend bewijs en was de politie tusslordig te, te werk gegaan. Vervelend voor het openbaar ministerie, maar ook voor het imago van Nederland in het buitenland, zegt de Leidse onderzoekster Maartje van der Woude. Deze zaak heeft veel ophef veroorzaakt, niet alleen in de Nederlandse media, maar ook internationaal. Het was na een andere zaak, die ook wel de Eikzaak wordt genoemd, een zaak die ook in een vrijspraak resulteerde in eerste instantie. Een tweede terrorismezaak in Nederland, die leidde tot vrijspraak. Buitenlandse media, eh, met name Amerikaanse eh, terrorisme-experts, spraken van het feit dat Nederland eh, de dreiging niet serieus nam. Dus Nederland stond er redelijk gekleurd op, internationaal gezien. En er wordt wel gezegd eh, dat met name de Amerikaanse druk eh, in totale samenhang met eigenlijk de ophef die er was ontstaan over dat het niet mogelijk was om deze mannen te vervolgen. Eh, dat, dat heeft bijgedragen aan de invoering van eh, het artikel Werven voor de Gewapende Strijd. Mogelijk was er Amerikaanse druk, zegt Maartje van der Wouden, die het werven voor de gewapende strijd strafbaar stelt. In 2004 wordt dat ondergebracht in de wet terroristische misdrijven. Ik ken de verhalen inderdaad, dat er op, uh, volgens mij in Ierland of in, in Dublin uh, overleggen op hoog niveau zouden hebben plaatsgevonden. Een rapport van Statewatch herinner ik me in het, in het bijzonder. Zij zijn van mening dat er uh, met name ook in die periode regelmatig overleg plaatsvond tussen Amerikaanse ambtenaren op het gebied van veiligheid en uh, EU-ambtenaren op het gebied van veiligheid. Je ziet daar eigenlijk niks van terug in de uh, in Nederlandse Kamerstukken op een enkele uitzondering na wordt er gerefereerd aan Amerika. en Dat het belangrijk is als signaal naar Amerika dat wij ook wat doen. Maar dat, dat daar blijft het wel bij. Ben Hayes werkt al 15 jaar voor het door Van der Wouden genoemde Engelse State Watch. Een organisatie die zich bezighoudt met burgerrechten en veiligheid in de Europese Unie. Wat zeker is, zegt hij, is dat er grote druk van de Verenigde Staten op Europa was om maatregelen te nemen. The first thing was that, that 9-11 a, a wide framework Ten eerste zag je onmiddellijk na 9-11 een enorme druk van de Verenigde Staten op Europa om antiterrorisme-maatregelen te nemen. Voor veel landen was dat nieuw. Ook kwam er een enorme uitbreiding van dataverzameling en datacontrole. Telecommunicatie, vluchtgegevens, biometrische herkenning enzovoort. Tot dat moment was er sprake van individuele controle. Maar nu wordt iedereen gecontroleerd. Ten derde zie je dat de VS de agenda bepaalde. En dat de EU nogal slaafs volgde zonder zich af te vragen welk effect de maatregelen hadden en hebben... op het terrein van de burgerlijke vrijheden en de mensenrechten. Hayes probeerde informatie te krijgen over de bijeenkomsten... die ambtenaren uit de Verenigde Staten en de Europese Unie regelmatig belegden. Zoals die van 23 februari 2004 in Dublin. Hier zouden de VS er bij de EU op hebben aangedrongen... dat informatie van inlichtingendiensten... als bewijs gebruikt moet kunnen worden in strafzaken. Volgens Ben Hayes van Statewatch... waren die ambtelijke bijeenkomsten met veel geheimzinnigheid omgeven. Om een voorbeeld te geven... Wij probeerden de agenda van dergelijke bijeenkomsten openbaar te krijgen. We wilden weten welke onderwerpen werden besproken. Dat kostte ons al meer dan vier jaar. En in de stukken die we uiteindelijk kregen waren allerlei passages zwart gemaakt of juist weggelakt. Dat kon niet openbaar gemaakt worden, werd er gezegd, om de relatie met de VS niet in gevaar te brengen. Dergelijke besprekingen zijn dus bijna niet te controleren. we Er was regelmatig overleg, maar bewijs dat de Amerikanen rechtstreeks invloed uitoefenden is er niet. Ondertussen was Nederland na 9/11 een bang land geworden, zegt terrorisme deskundige Bob de Graaf. Ja, Nederland is in dat verband eh, ook wel eh, enige tijd het, het bangste eh, kind van de klas genoemd. Hè, eh, want als je bij Europese opinieonderzoeken keek... dan was Nederland een tijdje lang, hè, die scoorde het hoogst... 40% gaf op een gegeven moment eh, op dat ze het, eh, het probleem dat ze het meest vreesden... was een terroristische aanslag. Een angstige samenleving die wel maximale veiligheid eist, zegt oudrechter Van Bennekom. Wij hebben nu uh, eigenlijk veel meer uh, de houding van... nee, we hebben recht op veiligheid en het is de overheid die dat heeft te waarborgen. Ik denk dat het op het ogenblik uh, dat dat zo werkt. Ja, dat dat niet alleen in de publieke opinie, of een grote delen van de publieke maar dat die eigenlijk ook de politiek uh, heeft veroverd. Al snel na 9-11 duiken ook journalisten op de radicale moslims. In de zomer van 2002 meldt NOVA, in een spraakmakende uitzending... dat in de Amsterdamse El-Tawid-moskee radicale boodschappen worden verkondigd. Allah, reken af met de vijanden van uw geloof. Laat de grond onder hun voeten beven. Laat uw toren op en neer dalen, want dat verdienen de ongelovigen. Dat verdienen de criminelen. Maak hun leven tot een ondraaglijke hel. Laat hen de wonderen van uw macht voelen. Reken af met hen. U bent machtiger dan zij. Echt opzienbarend is deze tekst niet... maar de uitzending van Nova zorgt voor onrust. Net als Ayaan Hirsi Ali, die in januari 2003... de profeet Mohammed in een interview met Trouw... een perverse man noemt. In een interview met NRC Handelsblad zegt ze later... Misschien had ik beter kunnen zeggen een pedofiel. Samen met Theo van Gogh werkt ze begin 2004 aan de film Submission... waarin Koranteksten op blote vrouwenlichamen worden getoond. Columnisten nemen in de media geen blad voor de mond. De polarisatie neemt toe oud-minister Hirsch Ballin zegt over die polarisatie? Ja, die, die vraag is bijna gewoon relevant. De vraag naar de verhouding tussen media... de manier waarop er ook door politici... over dit soort problemen wordt gesproken... en wat er echt in de samenleving aan de hand is. Ik denk dat een heleboel mensen... het overgrote deel van de mensen die bij dit beleidsterrein betrokken waren... en zijn door de jaren heen verstandiger is geweest dan veel van de retoriek... die over Nederland is uitgestort. Vakmensen op het beleidsterrein van het terrorisme... waren vaak genuanceerder dan de politiek, zegt Heers Ballin. Een voorbeeld. In de jaren na 11 september verhardt het maatschappelijk debat in Nederland... dermate dat de AIVD in maart 2004... in een nota aan de Tweede Kamer een opmerkelijke waarschuwing doet uitgaan. We citeren... Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims... zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer... onheus bejegend voelt. De groep van de zich onheus bejegend voelende jongeren... vormt een voorname vijver van voor radicalisering... en eventueel recrutering ontvankelijke personen. Sibrand van Hulst, destijds directeur van de AIVD. Dat werd me niet in dank afgenomen, maar ik, uh, ik ben en was van mening dat uh, in het domein van uh, radicalisering, uh, terrorisme, wij snel kunnen gaan ontstaan. Het, een grote groep aankijken op iets wat maar een heel klein aantal mensen... binnen die groep op hun geweten hebben, leidt tot verwijdering. En dat het dus zaak is om in dat hele domein ook je woorden te wegen. Uh, en je ook te realiseren wat een, wat een te hoog taalgebruik voor consequenties heeft. En als dienst zagen wij ook dat de toon in het debat soms consequenties hadden... over hoe in netwerken daarop werd gere uh, gereageerd. Dat wil niet zeggen dat ik als hoofd van de dienst vind... dat ik een verantwoordelijkheid heb over de toon van het debat. Dat moeten vooral de columnisten en de politici zelf weten. Maar ze mogen van mij wel horen... wat dat voor effecten heeft in die radicale omgevingen. Heers Barlin onderschrijft de relatie zoals de AIVD die legde. Ik zat in 2004 niet in het kabinet... maar ik volgde natuurlijk even goed ook toen wat er zich afspeelde. Beledigingen hebben altijd het risico dat ze worden gebruikt als alibi om verkeerde dingen te doen. Deel, te deelde u die zorg van Van Hulst? Ja. Uh, we kunnen gelukkig constateren dat door uh, de wijsheid... van heel veel mensen in de moslimgemeenschap... dat niet is uh, gebeurd. De prijs wordt dat onze vrijheid om zeep wordt geholpen. Ik mag niet meer uh, uh, schrijven of denken wat ik zeg of wat ik, nee, wat ik ben. Nee, maar dat... dat is de prijs. Maar dat is wereldwijd, hè? Ja, maar als iedereen met z'n allen bang gaat zijn voor... Uh, uh, laten we even eerlijk zijn, er zijn ook buitengewoon veel redelijke moslims... die niet bereid zijn de trekker over te halen. Maar goed, als iedereen bang gaat zijn voor die vijfde kolonne van de geitenneukers... zoals ik ze altijd noem, dan is het debat hier wel heel gauw afgelopen. Theo van Gogh in een interview met Robbie Muns voor de RVU Radio kort voordat hij wordt vermoord. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Symbool van onze vrijheid. Een geloof dat vrouwen onderdrukt. waar alleen kerels in een moskee zitten. dat klopt niet, klaar. Oh ja, en die sluier van vrouwen. wat betekent dat eigenlijk, zo'n sluier van vrouwen? Dat, is... dat kan je, dat kan je zeggen, Discussie dat is... op straat na de moord op Van Gogh. In het RTL-nieuws roept minister Zalm. meegesleept door zijn emoties. dat het oorlog is. Tijdens het Kamerdebat over de moord op Van Gogh. zegt CDA-leider Verhagen. Beter tien onschuldigen in de cel dan één terrorist met een bom op straat. Alle wetgeving, zoals de wet terroristische misdrijven... de wet afgeschermde getuigen en de wet opsporing en vervolging... gaan na 2004 zonder belemmering door de Tweede en de Eerste Kamer. Strafrechtdeskundige Maartje van der Woude. Alle politieke partijen met uitzondering van GroenLinks... Um, stemmen uiteindelijk voor uh, alle terrorisme-maatregelen... hoewel ze soms ook echt fundamenteel kritische punten naar voren brengen. Maar als puntje bij paaltje komt en men moet daadwerkelijk stemmen over een wetsvoorstel... Uh, ja, tonen eigenlijk alle zogenaamd kritische uh, leiders zich wel heel erg snel tevreden... met de opmerking van de minister dat dit noodzakelijk is... gezien de dreiging voor de Nederlandse rechtsstaat. De eerlijke boodschap van nou beste burgers, hier kunnen we gewoonweg niet meer aan doen... dan goed opletten met elkaar. Dat is een boodschap die niet werkt. Daarmee neem je de angstgevoelens niet weg bij burgers. Daarmee win je niet de nodige kiezers die je wil winnen. Dus gewoon keihard erin gaan en de pretentie wekken... dat je met deze harde maatregelen wel degelijk een verschil kunt maken... in de, de war on terror, zoals dat wordt genoemd. Ook al weet je zelf dat het niet zo is. Ook al weet je zelf dat het niet zo is. Na de moord op Van Gogh overwoog het kabinet zelfs nog meer en nog verder gaande maatregelen te nemen. Terrorismedeskundige de Graaf. Dus op een gegeven moment uh, werd er overwogen... dat uh, misschien bepaalde mensen een persoonsverbod zouden moeten hebben. Dat ze zich niet meer in de nabijheid van bepaalde personen zouden mogen bewegen. Of dat er een meldplicht zou moeten komen op politiebureaus... zoals die er ook voor uh, voetbalhooligans bestaat. Of er werd overwogen om... En zogeheten apologie, het goed praten van terroristische aanslagen te verbieden. Nou, die, die dingen hebben het in laatste instantie niet gehaald. Uh, iedere keer slaat eigenlijk de slinger uit van wat men bereid is om te doen. Een aantal plannen voor wetten is weer ingetrokken, zegt De Graaf. En dat gebeurde mede op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Erik Akerboom. Nou, bij de laatste evaluatie die in uh, februari is geweest, tien jaar terugkijken naar uh, dat instrumentarium, is de NCTB ook samen met uh, universiteiten en, uh, en spelers uit de praktijk tot de conclusie gekomen dat het een uh, robuust en wel degelijk stelsel is. Maar is ook geconstateerd dat één wet uh, uh, niet nodig was en er dus zo kon worden ingetrokken en dat is de wet bestuurlijke maatregelen. De nieuwe wetgeving die Nederland invoerde... werd in 2009 op verzoek van de regering in kaart gebracht... door de commissie Cuyver. Genoemd naar de secretaris van de Orde van Advocaten... en oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Cuyver concludeert dat de nieuwe wetgeving... slechts een paar maal is gebruikt. En hij vraagt zich af of de vervolging van terrorisme... misschien ook mogelijk was geweest met de oude wetgeving. De commissie concludeert... Het nut van de antiterrorisme-maatregelen valt in het algemeen gesproken nauwelijks te meten. Alleen op basis van een evaluatie naar de concrete omstandigheden waaronder ze zijn toegepast... kan een oordeel worden gegeven of die maatregelen een toegevoegde waarde hebben gehad. De commissie zuiver stelt dus dat het nut van de nieuwe wetten pas goed beoordeeld kan worden... als je weet hoe ze in de praktijk worden toegepast. Argos onderzocht tot hoeveel arrestaties de nieuwe antiterrorismewetgeving wetgeving heeft geleid. Op basis van gesprekken met advocaten, krantenberichten en andere bronnen... komen we op tenminste 254 arrestaties in de laatste tien jaar. NOS Journaal. De politieactie begon gisteravond om 9 uur met de arrestatie van de 12 verdachten... door de antiterrorisme-eenheid van het KLPD. In Rotterdam werden twee woningen doorzocht en twee belwinkels... zoals deze aan de Eerste Middellandstraat in Delshaven. De aangehouden mannen zijn tussen de 19 en 48 jaar. Het NWS-journaal van 25 december vorig jaar. Op kerstavond kwam de politie in actie op aanwijzing van een ambtsbericht van de AIVD dat repte over een mogelijke aanslag. Nu kon dat wel, in tegenstelling tot de eikzaak uit 2001... dankzij een nieuwe wet, de Wet Opsporing en Vervolging uit 2007. Overigens zijn alle Somaliërs kort daarna vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Dat gebeurde bij de meeste van de arrestanten... die op basis van de antiterreurwetten zijn opgepakt. De 254 arrestaties leiden slechts tot 24 veroordelingen, iets minder dan 8%. procent. We leggen die cijfers voor aan oud-minister van Justitie, heer Spallin. Je kunt uit het eh, feit dat een eh, arrestatie eh, niet tot een, een strafzaak eh, leidt, niet eh, afleiden, eh, dat die arrestatie niet eh, had moeten plaatsvinden... Ja. Ook niet als het maar in 8% van de gevallen leidt tot een daadwerkelijke vooroordeling. Ja, percentages zijn het startpunt voor analyses en onderzoeken, niet het eindpunt. Ik vind dus, dit soort statistische gegevens is zeker van belang. En het blijkt me heel interessant om er onderzoek naar te doen, maar dat kunnen we vanmiddag niet doen. De eerder genoemde commissie Suiver adviseerde in 2009 een grondige evaluatie naar de samenhang legitimiteit en effectiviteit van alle antiterrorisme-maatregelen. De regering kwam in 2011 met een teleurstellende reactie... zegt strafrechtdeskundige Maartje van der Wouden. Juist op de punten waarvan de commissie zuiver heeft gezegd... dit is echt heel belangrijk, bijvoorbeeld dus het, het punt van die samenhang... met de, uh, het reguliere strafrecht, waar dus uit zou blijken... waarom de antiterrorisme-wetgeving nou echt zo noodzakelijk was... naast het bestaande instrumentarium... Daar wordt vrij weinig over gezegd, vrij weinig tot niks. Maar ook bijvoorbeeld uh, de, de aanbeveling om eens te gaan kijken naar mogelijke negatieve bijeffecten van deze wetgeving. Bijvoorbeeld de stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen. Wat weer zou kunnen leiden tot meer radicalisering mogelijk. Daar wordt niet eens over gesproken. Sibrand van Hulst, oud-directeur van de AIVD, maakt na tien jaar de balans op. Uh, vanzelfsprekend is de AIVD geconsulteerd over, de, over dat soort wetgeving. Ikzelf ben uh, nooit overtuigd, of in ieder geval niet direct overtuigd... van een noodzaak voor verdergaande wetgeving. Uh, want wetgeving alleen helpt uiteindelijk niet het probleem op te lossen waar we voor staan. Je moet oppassen met wetgeving die in de hype van het moment tot stand komt. Zoals u van Hulst eerder hoorde zeggen. Hij is ook kritisch over de uitgebreide definitie van het begrip terrorisme. Daardoor valt ook dierenrechtenactivisme er niet onder. Ik ben altijd zeer huiverig om dierenrechtenactivisme... Uh, ook uh, de titel van terrorisme mee te geven. Uh, immers, terrorisme heb je eigenlijk alleen aan de orde wanneer heimelijk, systematisch activiteiten worden ontplooid... gericht op de levens van mensen. En dat kun je toch van het dierrechtenactivisme niet zeggen. Sommige Europese landen kozen voor wetgeving... met een zogeheten horizonbepaling... waardoor de antiterrorismewetgeving wetgeving tijdelijk werd ingevoerd. Het Nederlandse parlement en ook de P van de A durfden dat niet aan, zegt Jeroen Recor. Het is uiteindelijk andersom geworden. Uh, het blijft bestaan tenzij we het weer intrekken. Daar hebben we voor gekozen om dat te steunen uh, vanwege het argument van minister Donner destijds. Die zegt, ja maar over vijf jaar is terrorisme niet weg. Uh, en dan uh, misschien hebben we het over zes jaar wel weer nodig, moeten we het dan weer opnieuw invoeren. Kortom. Uh, dat is de reden om destijds toch voor te stemmen. Ja, maar heeft u een enorm risico genomen? Hè? U heeft nu de wet, de wet vervuild met allerlei maatregelen en wetten... waarvan u zelf zegt, ik ben er niet gelukkig mee... in de wetenschap, dat je er ook niet meer van afkomt. Nou ja, wat je invoert, kan je ook weer afschaffen. Alleen, ik ben het met u eens... de geschiedenis staat niet vol van het afschaffen van wetsartikelen. De geschiedenis leert inderdaad dat wat je eenmaal in dat wetboek hebt... weer heel moeilijk uitkomt. Het parlement, zegt Rekoe, ging akkoord met vergaande wetten in de wetenschap, dat die niet gemakkelijk kunnen worden teruggedraaid. En juist dat verbaast strafrechtdeskundige Maartje van der Wouden. Wat ik zelf het meest opmerkelijk vond... en waar ik het meeste van ben geschrokken, zou je dat wel kunnen zeggen... is dat er enerzijds wel kritisch wordt gereageerd... Uh, op bepaalde maatregelen... maar dat ik het idee had dat dat dikwijls een beetje voor de bühne was. Uh, neem, neem een partij als de Partij van de Arbeid... die eigenlijk bij een heleboel maatregelen vrij kritisch is geweest... ook echt op fundamentele aspecten... Uh, maar zich dan gaandeweg zo'n debat uiteindelijk heel makkelijk... Uh, ja, omliet praten door de verantwoordelijke minister... dat dit soort maatregelen nodig waren met het oog op de dreiging. En dat vind ik, vind ik vrij beangstigend... dat op die manier hou je zo'n klimaat in stand. En verergert dat alleen maar. We hebben het aantal van 255 arrestanten voorgelegd aan het ministerie van Justitie. Die kunnen zelf ook tellen en komen uit op 113 arrestanten. We hebben ze onze lijst opgestuurd en die wordt op dit moment bestudeerd. U kunt de lijst zelf ook bekijken op onjo.nl, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Daar staat ook uh, de boel bij elkaar opgeteld. En u kunt op onjo.nl luisteren naar de uitgebreide versies... van de interviews met onder meer Sibran van Hulst... Erik Akerboom, Ernst de en Bob de Graaf. Jeroen Rekoeur van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer... heeft inmiddels gevraagd om een kamerdebat over de antiterreurwetten. Hij kondigde dat vanochtend aan in het Radio 1-journaal. Recours wil dat die wetten worden geëvalueerd... en hij wil ook een aantal wetten aan de veranderde omstandigheden aanpassen. Het gaat hem onder meer om de wet terroristische misdrijven... en de wet afgeschermde getuigen. U hoort een bijdrage aan Argos van Willem de Haan... Wil van der Schans en Kees van der Bos. Make my way through this darkness I can't feel nothing but this chain that grinds me Lost track of how far I've gone How far I've gone how high I've climbed On my backs of 60 pound stones On my shoulder half mile of line Come on Het nummer dat Bruce Springsteen maakte voor de brandweermannen van New York. Dit was Argos op deze zaterdag. Op Radio 1 kunt u straks luisteren naar Tros in Bedrijf... met de nieuwe wekelijkse presentator Bas van Werven. En daarna, van 2 tot half drie, ook gloednieuw op Radio 1... de Tros Autoshow. Met als gast de grootste autofiel van het Binnenhof... VVD-kamerlid Charlie Abdrood. Argos is er volgende week weer. Na het nieuws van 12 uur. Een goed weekend. Opium, het cultuurmagazin van Radio 1, is er dit weekend twee keer. Zaterdagmiddag om half drie met onder andere Victor Reinier over Millennium, het hoorspel. Ted Brons over 50 jaar nationale ballet. En live muziek van Tika. Zondagavond om 9 uur in Opium, live de winnaars van de belangrijkste toneelprijzen van Nederland: de Theodor en de Louis Door. Opium, straks om half drie, morgenavond om negen uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl Vossenblond, van Rasha Peper. Een weergeloze roman over de liefde en de dood. Vossenblond, de nieuwe roman van Rasha Peper, ligt nu in de winkel.